In Kazachstan heeft president Nazarbayev zoals verwacht de presidentsverkiezingen gewonnen. Volgens Exitpols kreeg hij 95% van de stemmen. De 70-jarige Nazarbayev is al aan de macht sinds 1990. Volgens de grondwet kan hij onbeperkt herkozen worden. Volgens onafhankelijke waarnemers zijn er in Kazachstan nog nooit eerlijke en vrije verkiezingen geweest.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 Het weer vannacht opklaringen, het wordt 6 graden. Komende dag af en toe zonnig, alleen in het oosten kans op een bui. Het wordt maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. KRO's Nacht van het Goede Leven. Nou, ik loop met mijn buurvrouw ergens op een weiland. We zouden gaan wandelen. Niet echt mijn hobby wandelen. Maar ja, met die linten moet je wel weer eens de natuur in. En ik had het er al weken beloofd dat ik mee zou gaan. Dus we lopen daar een stukje. Wordt het in ene een beetje modderig. Een beetje drasserig. En ik voel mijn voet ook een klein beetje wegzakken. Toen hoor ik in ene de stem van mijn buurvrouw. Maar die komt van beneden. Ik kijk opzij, zie ik haar hoofd. Maar dan een halve meter lager. Ze zegt... En ik geloof dat ik wegzak. Staat ze tot de knieën in de blubber. En voor ik iets kan terugzeggen zak ik ook, hup, tot mijn middel naar beneden. Ik gillen, kwam er niet meer uit. Hoor ik naast me een zwaar zuigend geluid. Ik kijk, alleen het hoofd van mijn buurvrouw stak nog boven de grond uit. En daar ging ik ook al tot mijn nek. En niemand in de buurt, ik gillen, gillen. Voel ik een hele harde klap op mijn hoofd? Is het mijn man? Die had ik wakker gemaakt. Het was een droom. Kijk ik op die teletext zie dat er een paar wandelende wijven in een modderpoel gezakt zijn. En daarna was ik in slaap gevallen. Nou, ik ga ook niet meer naar het nieuws kijken. Laatst droomde ik nog dat ik lag te bevallen van een drieling... naar dat bericht over die zwangere vrouw van 63. Dus ik hoef dat allemaal niet meer te weten. Hè, hoe, hoe vaak ik die tsunami de laatste week al niet over me heen heb gekregen in mijn droom... He, tot tot, tot en met die enge krulkop van de Kaddafi en toe. Met zijn soldaten die me kwamen overmeesteren. Al die beelden. Ik kijk niet meer. En nou hoop ik rustig verder te maffen. Wel te rusten. Doei, doei Ja, welkom, welkom, lieve luisteraars. Kijk op uh, groentevrouw.com voor, voor een kast vol met potten. Uh, die zij daar wekelijks uh, neerzet. Ga vooral kijken, je blijft zo een half uur hangen. Maar blijf vannacht nog eventjes hier luisteren, want ik heb gasten. Tin man en de telefoon, oftewel. Ja, ga zitten, Bobby. Dat is Borislav Petrov, die moet achter zijn drumstel. Ik zit die echt een krankzinnig een groot drumstel achter me. En dan hebben we Lucas. Uh, ik ik, ik, ik typ de hele tijd op Lucas Bols. Maar dat is een drankje. Dit is Lucas Dols. Hij heeft geen microfoon, dus dat kan niks zeggen. En dan zit er achter de piano uh, Tony. Uh, uh, hoe, hoe zeg je het eigenlijk? Roe gewoon? Ja. Tony Roe. Je hebt ook helemaal geen microfoon daar, hè? Nee. Nou, nee, dat was. Uh, nou, goed. Nee, nee, oké. Okay. Laat maar. Dan ga ik jullie ook niks vragen. Laat maar horen wat. Uh, nou, nee, ik kan er iets over zeggen. Eh. Uh, ja, het is het jazz van nu. En het zijn drie bijzonder getalenteerde boys met, met één missie volgens mij. Jazz voor iedereen. Ja, toch? Of beter, goede muziek waar iets meer in zit voor iedereen. Dat is het. Nou, nou, De boel een beetje oprekken, nieuwe wegen bewandelen, nieuwe geluiden inbrengen. de Geluiden om ons heen meelaten doen met de muziek. Heel breed, je oren vernieuwen dus. He, samples in de jazz vlechten. Soms gewoon iets schijnigs maken, maar dan wel weer heel goed en niet gemakkelijk. En daarnaast iets veel serieuzers. En het improviseren in de muziek wat meer toelaten. Klopt het allemaal? Nou, dat klopt wel. Oké, okay, okay, goed. Nou, weet je wat? Uh, we gaan straks meer toelichting krijgen als hij hier aan tafel zit. Maar eerst maar eens even horen hoe het klinkt. The Tin man en de telefoon. Uh, uit een, een doosje, hè? want anders klinkt het zo kaal. Kom zitten, Tony. Uh, dat is toch je echte naam, hè? Of heb je, Tony, uh, ja, dat is mijn echte naam. Tony Roe. Roe. Ro. Ro, ja. Dat is echt helemaal zo, geboren getogen. Ja. In Amsterdam? Uh, geboren wel, getogen niet. Oh ja, waar ben je getogen? Um, even kijken, ik heb in Castricum gewoond en in Tilburg. Oh? En, in... en, weer, gekeerd. en daar heb ik weer teruggekeerd. Ja, juist weer teruggekeerd. Ja, right. Nou goed, um, uh, Thuis, wat, wat, wat draaiden je ouders voor muziek? Uh, mijn moeder uh, komt van de Antillen. Dus ze draaiden ja. redelijk veel uh, uh, salsa en Antilliaanse muziek. En waar van de Antillen? Uh, Curaçao. Geboren, getogen? Uh, uh, geboren in Suriname en uh, ja, oh, getogen ge ge in uh, Curaçao. En mijn vader die, uh, die, uh, draaide ook veel klassieke muziek, vooral modern klassiek. En uh, die, die twee invloeden die, uh, ja, die heb ik uh, meegenomen eigenlijk. Ja, dat geloof ik ook wel. En, en pianoles vanaf je jaar of zes? Vanaf vijf jaar, ja. Jeetje. Hey, en al oh, middelbare school heb je dus niet in Amsterdam gedaan? Maar, nee. Ja, klopt. Ja, nee maar okay. En toen ging je na de uh, uh, uh, middelbare school ging je naar het Haags uh, Consultorium? Ja, dat klopt. Daar heb ik een tijdje gestudeerd uh, bij Rian de Waal. Ja. En uh, via allerlei omzwervingen ben ik uiteindelijk uh, op het consultorium van Amsterdam terecht gekomen. Ja, want je, je eerst ook nog muziektechnologie. Interesseerde je ook? Was ja. Dat was meer in Utrecht? Dat uh, ik ja, klopt. Dat heb ik ook nog een tijdje gedaan. Maar dat, uh, <laughs> Tenminste, in Hilversum. Is dat de afdeling van Kees Wendt? Oh, dat weet ik niet. Het is de muziektechnologie. Muziektechnologie. Dat dat ik, ja. Was dat in Utrecht of in nou, Hilversum? Nou, in Hilversum. Het is de, ja. de hogeschool voor de kunst in Utrecht. Precies. Maar dat zat in Hilversum. Ja, ja. En heb je niet, kan je, Kees Wendt, die naam zeg je niks? Nee, eigenlijk niet. Oh, maar ik, ben, ah, ik was er ook niet heel erg geweest. Ik was Oh, uh... oké, okay. <laughs> ja, goed, ik heb er ooit eens les gegeven. Uh, en ondertussen ging je dus natuurlijk al uh, in allerlei beentjes spelen, neem ik aan. Ja, klopt. Ja. In de tijdens de middelbare schooltijd al? Of uh, niet? Ja, toen al. Maar ik speelde toen heel veel klassieke muziek. En het kwam eigenlijk pas tijdens uh, ja, mijn, mijn tijd uh, in Delft. Ik heb daar nog uh, industriële ontwerpen gedaan. Dat ik uh, steeds meer begon te spelen. Ik speelde bij een percussiegroep, een uh, hele grote band. Het uh, Tilburg heette Medicamento. En, um, en uh, toen speelde ik op zulke grote festivals, toen dacht ik echt van ja, dit wil ik gewoon. Dit is ik wil gewoon veel, veel graver. Ja, wil jij ook even. Wacht, hey, Peter, die loopt hier zo rond. Wil jij uh, ook even zitten? Even <lacht> zitten. <lacht> Sorry hoor, je speelde met een grote band ja? Tilburg, Medicamento. Ja, dus Dat, uh, uh, dat, dat uh, was eigenlijk de. Het begin van... Van, uh, van het einde. Van het eindejaar. Dus toen uh, wilde ik alleen nog maar dat soort dingen doen. Toen kwam ik op een gegeven moment uh, bij de jazz terecht. Dat, uh, ja. Maar ik kon helemaal geen jazz spelen. Want ik was klassiek geschoold. Dus het was nog heel, uh, heel is dat, is moeilijk. Ja? Is nou, het moeilijk? Het is wel echt heel anders. Ja, het kostte wel wat, wat jaren om daar... Uh, echt waar? Ja, de opleiding is totaal anders. En, en um, ja, de mentaliteit natuurlijk. Maar het past er wel bij, want ik wil altijd dingen spelen die ik nog niet heb gespeeld. En dat gaat natuurlijk niet met klassieke muziek. Hoezo is de mentaliteit heel anders? Um, nou, je moet eigenlijk zelf verzinnen wat je speelt. Ja. Dus dat, uh, normaal gesproken, als je een mooi, een mooi stuk hebt voor piano, dan, dan, ja, dan speel je dat, studeer je dat in. Maar als je het zelf verzint, dan begin je iedere dag uh, eigenlijk blanco. Wat een wereld van verschillen, hè? dat je ja. altijd maar naspeelt wat iemand anders heeft uh, gekomen. Ja, maar het heeft allebei zijn voor en zijn nadelen, want klassieke muziek kan wel heel erg mooi zijn. En jazz kan ook echt random zijn. Heel erg dat je langs elkaar heen speelt. Ja, ja, ja, absoluut, absoluut. Oké, dan ben ik blij dat jij dat zegt. In het blauwe ja, dat gaat inderdaad. Maar goed. hey, en toen ging je ook naar New York geweest? Je hebt ook allerlei... Ja, ik probeer zo vaak mogelijk te gaan. Als ik het geld heb, dan probeer ik daar les te nemen. ja. Dus dat, uh, ja, het is heel makkelijk om in New York les te nemen. Want mensen geven graag uh, les. En dat is dan jazz ja, altijd? Ja, jazz. Ja, klopt. En, en hoe, hoe, hoe gaat dat dan? Wat, hoe, hoe kan je nou les krijgen in jazz in New York? Van, <laughs> van een muzikant neem ik aan of niet? Van een... uh, ja, van, van een uh, pianist. Uh, ik heb les gehad van Jason Moran en van uh, Jean-Michel Pilk. Ja. En Aaron Parks. En um, ja, je maakt gewoon een afspraak. En vooral Jean-Michel Pilk is heel praktisch. Je komt binnen je, je speelt een liedje van twee minuten. En dan onderbreekt hij en dan... Uh, dan krijg je een hele bak uh, commentaar. Opmerkingen, ja. Zoals wat voor dingen? Noemen ze een voorbeeldje? Um, nou, ik, ik, hij vroeg me wat ik wilde leren. En hij is waanzinnig goed in, in onafhankelijkheid. En in uh, wat we eigenlijk net ook deden. Dus, uh, dus twee liedjes tegen elkaar inspelen. Ja. En uh, hij kan dat uh, in alle toonsoorten, alle tempi. een liedje spelen in een ander liedje. En ik vroeg hem hoe hij dat deed. En ik zei: nou, dan moet je gewoon. Een, uh, en uh, iemand opbellen en dan ondertussen je handen klappen en om de 16 tellen moet je, moet je dan uh, op de grond stampen. Terwijl je met iemand praat, nou, dat, uh, dat zijn best wel lastige dingen. Dat is dus steeds complexer. Dus Precies, ja, want wat jij net gedaan <k fuerteião> hebt, dat was dus heel ingewikkeld. Want dan hoor ik dus. Nou ja, het is wel een uitdaging ja, om, dat, om dat strak te doen. Ja, ja. Maar nou goed, ja, ik kan het niet helemaal op waarde schatten, want ik, ja, ik, ben, uh, ik ben toch een beetje leek wat betreft zowel uh, dus de jazzmuziek als de klassieke muziek. Daarom is het een hele uitdaging jou hier te hebben. Uh, maar je hebt ook je eigen geluidstudio. Uh, ja, ontzettend mooie site trouwens daarbij. Oh, thanks. Ja. Hè? Uh, dan moet ik maar eens kijken, Rome Music Productions. Want er zit dus, ja, ik weet niet wie dat ontworpen heeft. Maar... Uh, Stijn van der Pool, die heeft ook de website uh, van Tim en de telefoon. Uh, die is trouwens uitveren. ook prachtig. Ja. Ja, nou, ja. dat zijn allebei een bezoekje waard. Uh, uh, je doet alles, uh, muziek, hè? je beschrijft muziek. Uh, niet alleen uh, losse muziek, maar ook voor film en theater. En je, je filmt. Uh, er staat hier, ja. staat hier een, uh, een heel groot, eigenlijk een fototoestel. Ja, klopt. Maar het is ook een camera. En het is ook een, een camera, filmcamera. ja. Ja, tegenwoordig zijn de, ja. de, de fotocamera's ook filmcamera's. Dus het, uh, ja. Ik had hem toevallig bij me, dus het wordt allemaal gefilmd. De, wat heb je? hebben ja. jullie niks aan thuis. Nee, nee. Wat ga je ermee <laughs> doen dan? Um, nou, misschien op de site zetten als het leuk is. Het okay. er fris genoeg uitzien, want het is al vrij laat. Ja. En wat voor, voor klus heb je vandaag gedaan? Je zei, ik had hem bij me, want ik had vandaag... Oh, ik, uh, um, ik heb uh, bij mijn vriendin een uh, opname gemaakt. Die, wilde, of die had een uh, presentatie thuis. Uh, een soort literaire middag. En uh, met, allerlei, uh, ja, met een interview. En dat uh, wilde ze gefilmd hebben als een soort promotie. Dus dat wat doet me... zij dan? Wat doet je vriendin? Um, zij is um, zangeres en kookt en... Dus, uh, wat grappig. <laughs> ja, het het is... Moet ik er ook eens uitnodigen? <laughs> ja, dat is goed. <laughs> nou goed. Um, hey, in, in 2009 ben je dus afgestudeerd met, met een tien en een pluim, geloof ik, op dat, op dat uh, consultorium. Uh... Ja, tien met een pluim. <laughs> Klopt dat? Ja, tien met een griffel. Ja, tien met een griffel. Nou, en uh, je hebt natuurlijk... Uh, mensen kunnen je misschien kennen, uh, jij, jou en Lucas. Want jullie hebben natuurlijk uh, een aantal jaren gespeeld met uh, Room Eleven... Met Janna En eigenlijk nog steeds, want ze is dus solo gegaan. Hè. Nu heet haar band uh, Schadino. Ja. En daar spelen jullie nog steeds in. Ja, klopt. We zijn. Uh, we zijn uh, Ja, we uh, werken al inmiddels vijf jaar samen, geloof ik. Nou. De tijd vliegt. Ja. Nou, ondertussen hebben jullie uh, op alle belangrijke jazzfestivals in Nederland. En, en een paar grote in het buitenland gestaan. Die zijn in Montreal geweest. En ondertussen richt je dus man in de telefoon op. En, en waarom was dat? Um... Nou, Room Eleven was nooit echt mijn band. Dat is gestart door Janne en uh, Aya Molema. En um, ik denk dat iedere muzikant op een gegeven moment wel zoiets heeft van... ik wil ook mijn eigen muziek gaan maken. Dus dat, dat idee had ik al langer. En ja, er zijn heel veel pianotrio's. Dat is het meest voor de hand liggende format. piano, drums en bas. Ja. En we speelden al langer samen. Maar we, we probeerden een soort van common ground te vinden. Of iets, iets, of ja. iets op te baseren. En op, dat kreeg eigenlijk pas vorm in, in de aanloop van mijn uh, eindexamen. En dat is uh, dus met gebruik van samples... en, en, en de motivatie van, van mijn uh, alledaagse irritatie naar de wereld... die ik dan omzet in allerlei liedjes. En dat was eigenlijk... Uh, daar begon het vorm te krijgen. En ik heb een, een onderzoek gedaan aan het, uh, op het conservatorium... van de master research. En daar probeerde ik uh, nieuwe geluiden te vinden... met behulp van elektronica op de piano. En uiteindelijk... Uh, ontdekte ik dat ik op die manier net zo goed met beeld kon spelen. Dus toen zijn we beeld uh, erbij gaan betrekken. En tegenwoordig spelen we dus met interactieve videobeelden die geprojecteerd worden achter ons. Boven en interactief hoezo? Die zijn gelinkt aan. aan uh... Die zijn gelinkt aan, aan, aan, de, aan, aan, de, aan de piano. Dus als ik bepaalde dingen speel, dan reageert het beeld erop. Of als ik niet speel, dan reageert het beeld erop. Dus uh, er wow. zit een computer hangt eronder. En, uh, ja. en heb jij dat zelf uh, gemaakt? He? Ik bedoel, die... die, die uh... De beelden, bedoel je? De beelden, ja. Um, deels wel. En deels zijn, uh, ja, rip ik filmpjes van internet die ik uh, waanzinnig vind. En doe ik daar dingen mee. Maar ik probeer steeds meer materiaal zelf te ontwikkelen. Dat is wel het, uh, het streven ook. En wat is dan de meerwaarde? Dat als je... De meerwaarde is dat er een interessante dialoog ontstaat, vind ik. Tussen het beeld en de muziek. En iets, het is niet zoiets als, een, als, als VJ, waarbij... Er bijvoorbeeld graphics worden gemaakt met op de muziek. Ja. Wat ook te gek is. Maar dit, dit, dit staat denk ik veel dichter op elkaar. En we proberen echt dingen te doen die, die, die elkaar versterken. Dus bijvoorbeeld ja, ja. Een, ik kan een, als ik langzaam speel, dan speelt een filmpje langzaam af. Als ik sneller speel, dan gaat het sneller. Ja, ja, ja. ja. Dat, zijn, dat, dat, zijn, dat is een vrij simpele koppeling. Maar ja. daar proberen we steeds meer mee te doen. Ja, ja. En op die manier um, is het ook mogelijk om complexere muziek te spelen en het publiek toch te boeien. ja, ja. ja. En dat, is, dat merken dat vaak een, een, een niet-jazzpubliek, uh, die, die trekt dat niet op een gegeven moment. Al die lagen door me heen, en dan wordt, ja, dat, dat is gewoon voor sommige mensen echt irritant. Wacht even, een jazzpubliek trekt dat nee, niet? Nee, sorry, een, een niet-jazzpubliek. Dus oh, ja, ik maar net niet, zeggen. Ja. Ja. Dus dat uh, ja, het geeft, het geeft, wel, geeft ook wel richting, ook voor onszelf. Om dus, uh, soms kom je op, op ideeën die, die je niet had bedacht zonder het beeld. Omdat het beeld is niet muzikaal, dus het beeld legt ook een bepaald soort beperkingen ja, op. Ja. En die geeft ook de mogelijkheid om iets nieuws te verzinnen. Ik, dus. eh, ik, ik las uh, woensdag in, in Parool een artikel over een nieuwe club... die gepland is op het Westengas-fabriekterrein uh, in Amsterdam. Polnaastavaria-studio's, waar ze dus uh, de wereld uit omneemden. De jazz. Ja, jazz. Yes. En dan zei hij... Uh, een club voor dansbare jazz. Nou, dat klinkt goed. Maar dan, dan zegt een van die initiatiefnemers... Jazz. Misschien moeten we het woord jazz niet te vaak noemen. Jazz stoot af. Ja, dat uh, denk ik. Holy ja. Is dat zo, ja? Nou, het is. Het heeft wel een. een, een, een, een, voor een ja, denk toch wat ouderwetse imago. En ik, uh, ik vind het ook lastig als ik promotext schrijf. Dan weet ik niet of ik het jazz moet noemen. Is het jazz wat we doen? Het is, ik vind het meer geïmproviseerd, maar ook dat heeft dan nogal beladen. Ja. Uh, de lading. Dus het, het, uh, het is lastig, ja. En wat is jazz? Ja, wat is jazz? Ik bedoel, uh, Room Lemon werd ook als jazz gezien. Uh, als ik aan jazz denk. Oh, oh, oh. Caro Emerald ook. Nou, ik, ik denk vind dat, dat is allemaal easy listening. Uh... Ja. Dat is wel dansbare jazz. Wacht even, doe jij die microfoon even bij je? Want jij mag ook wat zeggen. Hier zit er trouwens nog een. Test, test, test. Ja, ja. <laughs> Dit ja, is ja, het? Ja, ja, doe Ja, uh, trek hem naar je toe. Trek dat hem is? naar je toe, ja? Die microfoon mag je sowieso slaan. Ja, maar dat is misschien wat mensen onder dansbare jazz verstaan. Toch? Emerald, Room Eleven. Ja. Uh, wat heb je nog meer? Wouter Hamel. Nou. Misschien dansbare jazz? Ja, ja is dat niet. Niet per se negatief of zo, maar nee. ik denk dat ze, mensen, dat, dat ze dat bedoelen. Maar dan ja. vraag ik me af: wat voor band ga je dan boeken in, in zo'n jazz? Ja, maar dan kunnen jullie niet uh, komen nee. spelen, want dat is toch niet, echt niet dansbaar wat jullie doen? Nou, sommige nummers. Uh... Als je je best doet, kun je erop dansen, maar het is wel lastig. Heel eventjes? Ik kan er heel heel, even, heel even, even op dansen en dan... Ja, precies, je net even. Dan liet je net heel heel net, heel heel heel heel heel heel heel ja ja, ja, ja, ja. ja maar goed. Uh, uh, maar heb je, je hebt dus wel specifieke ideeën... over hoe je jazz verteerbaar maakt. Behalve dat je er beeld bij brengt. Um, ja. Ja, ik denk... Wat, wat ik voor mezelf belangrijk vind... is dat het, dat het een bepaald soort richting heeft. Of dat het, dat het uh, een concept heeft. Of een, een, uh, ja, een richting. van Dit is waarvoor wij staan. En ik vind dat we daar steeds meer uh, naartoe gaan. En... Dat zijn vaak dingen die... inspiraties die komen uit het dagelijks leven. Dingen die, die, die wat dichter bij ons staan. Want veel echte oude jazz, oude standards... zijn toch musical liedjes uit de jaren twintig bijvoorbeeld. En daar zijn wij niet mee opgegroeid. Dus je kan het wel leren op een conservatorium. Maar ik zal, dan, ik zal dat nooit als, als echt mijn eigen muziek ervaren. Hoe, hoe te gek het ook is. En als ik nu dingen ontwikkel met, met Lucas en Bobby... Dan, dan zoeken we dat dichter bij onszelf eigenlijk. En dan... Dan geloof ik dat het op langere termijn. Uh, dat het idee beter overkomt. En als, iets, als je in muziek iets, iets heel sterk uitvoert. of iets heel sterk poneert. dan, uh, dan wil dat publiek dat altijd wel accepteren. Maar als je iets twijfelachtig doet, dan, dan wordt dat lastig. Ja. Je, wat wat je Ja, oké, okay, maar misschien moet je toch iets, iets laten horen. Iets laten horen? Ja, en iets waarvan je. Nou ja, iets laten horen. En dan iets laten horen uh, uh, waarop je. Oh, uh, ik moet trouwens heel eventjes iets over de plaat zeggen. Uh, de plaat is natuurlijk wel waanzinnig. Uh, je, nee, wie heeft het bedacht? Um, nou, dat heb ik bedacht met Stijn van der Pol. Ik wilde, ik wilde heel graag... Uh, ja, maar... een, uh, ja, je moet natuurlijk uitleggen wat ja, het is. Je moet uitleggen met wat is. Mensen zien helemaal niks. <laughs> nee, want Lucas die kwam uh, een aantal maanden geleden bij mij voor de deur. Want uh, dat ging niet door de brievenbus. Dus <lacht> ze belde aan. Omdat ik had gezegd, geef nou een cd'tje. Ja. En dat gaf hij ook. Maar ik denk cd'tje? Komt hij met een lp? LP-hoes, enorme LP-hoes. Heel mooi getekend. Wie heeft dat gemaakt trouwens, die tekening voor? Uh, dat is Stijn. Oh, Stijn, van Stijn. Heel erg mooi. En dan doe je hem open en dan zit er wel een CD en een, een LP in. Maar en op die LP zit dan, zit dan een, een, een CD. En die, die LP is gewoon iets heel anders. Hè? Wat, zitten we, wat is het? Ja, we, we hadden in uh, hele enorme partijen uh, Duitse Slagers plaatjes. Ja, een leuk Kerstliedje. Kerstliedje is in, kerst in Duitsland toch wel. Okay. <laughs> en waarom heb je dit gedaan zo? Nou, omdat het... Uh, ik vind het wel passen bij uh, wat we doen. Een beetje uh, dingen op een andere manier uh, belichten. Um, mensen op de verkeerde been zitten. Ja, mensen op het verkeerde been zitten. Dat vinden we heel leuk. Uh, en ik hou gewoon van, van grote artwork. Ik, uh, ik draaide vroeger hiphop als DJ. En, uh, en dat, ja. Uh, ja, Ik mis gewoon die grote platen. Die zien er ja. veel vetter uit. En ja. ik, ik heb niks aan zo'n boekje met met Duncan, uh, D &D, en die en die en uh, dat, dat maakt me nooit zoveel uit. Dus dan vind ik zo'n zo grote hoeveel veel dat. Ja, ja, maar je hebt voor de rest ook heel weinig tekst, want dan heb je ja, hier. Uh... Ja, we wilden eigenlijk de songtekst van uh, erbij doen, maar dat, dat had niet <lacht> zoveel zin van het volgende, wat te gaan spelen. Ja, het is helemaal een nieuwe hype weer, hè? Ik heb jonge vrienden, die vragen met een verjaardag weer LP's, weet je? Ja, dus ik... Maar het leuke is dat ja? uh, we verkopen dit online... en uh, praktisch iedereen die de cd bestelt... die stuurt daarna een heel boos mailtje van... Uh, sorry, maar ik heb toch echt een cd besteld? Kan ik deze terugsturen? En hebben ze niet eens goed gekeken, dus nee, hebben ze hem niet gevonden? maar echt serieus, 9 van de 10 mensen kijkt niet goed. Ik vind echt dat erg waar? vermakelijk. Ja, ja, ja, ja. ja. Nou goed, maar ik wou zeggen, uh, uh, misschien moet je, want we hadden het net over van, uh, uh, wat jullie muziek dan uh, anders maakt of nieuw is. Hè, een, een nieuw soort jazz, uh, vanuit, uh, van het, veel meer vanuit jullie zelf en vanuit het heden gedacht. En uh, je, je moet iets laten horen, vooral ook omdat je op deze plaat, uh, of op deze cd of wat jullie maken, dat je dus die samples heel erg gebruikt. Hè? Dus dat je dus reageert op muziek die je uit een doosje hebt. Ja, nou, laat horen. Het uh, volgende nummer heet uh, De Bal. Waar zou dat nou over gaan? Ik heb geen... Jawel, ik weet het, want ik redde maar natuurlijk. <tog> een buiten <tog> een buiten buitenspel, ik hoor al buitenspel. Dit is zeker geen buitenspel. Geen buitenspel. Geen buitenspel. Dat is buitenspel. Buitenspel. Is dat buitenspel? Dat lijkt buitenspel. Was dat geen buitenspel? Is dat dan geen buitenspel? En dan is het buitenspel. Wegens buitenspel. En buitenspel. Heeft een vleugje buitenspel bij zich. Maar de bal gaat naar. Bal ligt op de stip. De bal is aangeraakt. De bal niet onder controle. De bal niet onder controle. Waar komt die bal? De bal gaat naar. De terugspeelbal. De bal die een bal aanstoelt. Hij heeft de bal wat gelukkig. Terug de bal. De bal eruit. De bal weg. De bal weg. De bal De Bal weg. De bal daar weggehaald, weggehaald. De bal los, bal in de voet van de bal. Van die bal, vallende bal. nee de bal. Prik die bal die bal. Achter de bal, de bal. Die bal, de bal, de bal. Die bal blijft liggen. Ik dacht dat de bal nog van richting weg veranderd. De bal, de bal, de bal. Die bal, de bal. De bal, de bal. De bal, de bal. Die bal. De bal balletje. Die bal die. Toen die bal, de bal, de bal contact. Niks, de bal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 aan tafel bij mij zitten, alle drie. Uh, je moet, je moet even uitleggen, uh, Tony, uh, hoe dat zit met improviseren. Want dat is, uh, dat is heilig toch uh, bij de jazz, nee, hè? Huh? Of niet? Uh, ja, uh, misschien kan Lucas hier antwoord op geven. Lucas, zie ja, Lucas. Die zit hier een beetje slaap te vallen op dit tijdstip. Maar. Bobby. <laughs> Mag het ook een Engels antwoord zijn? Ja, oké. We zijn één specialist op het gebied namelijk. Bobby, kom en sit hier. Ja, wat nou? Nou, het is live on de radio. Het is live on de radio. <laughs> Schiet op, jongen. Biertje? Moet je wel een biertje Ja, neem een biertje. <laughs> dat mag nu <je> toch wel? <laughs> ja, dat mag wel. Dat is zo laat. Moet moeten toch maar één moeilijk stuk spelen. Zo, so dit is de microfoon, ja? Yeah? Hé, hey, maar wat is, uh, wat is het, het geheim achter improviseren en jazz? Do you mean what's improvisation in jazz? Ja. Yeah. How does it work? Ja, yeah, how does it work? Is... is wat we nu hier horen is dat heel erg anders dan op de plaat? Mm. Of op de CD? Ja. Yeah. What we play right now yeah? is completely different than the CD, but the context is the same. So we we play over the same tune. Ja. Yeah? But every time we create different stuff, which none of this that we played now happened before. Really? Mm -hmm. En is, is, dat, is dat ook echt de bedoeling? Heb je zoiets van... nou, als het hetzelfde klinkt als vorige keer, is het niet goed? Ja, dat is wel het idee, want dan, dan zou je, dan zou je ja, dan zouden we eerder popmuziek spelen. Ja. Nee, het is wel het idee dat het iedere keer anders is... maar we proberen het ook iedere keer beter te maken. En dat lukt niet altijd, maar dat is wel het, het streven... Op, <laughs> of elkaar uit te dagen... Maar er zijn wel afspraken. Dat is het, dat is het idee. Je hebt in, in traditionele jazz vaak een, een, een basis van een oud liedje, en dat speel je. En daarna ga je op, dat, op die basis ga je improviseren. En dat proberen we met dit ook te doen, eigenlijk heel traditioneel. Alleen nu hebben we daarvoor die voetbalsamples uh, gebruikt. En um, dat kan ook op een heel andere manier. Maar dit, dit vonden we zelf heel, heel erg leuk, omdat het uh, eigenlijk een soort knipoog is ook naar de oude jazz -traditie. Maar in principe, is de basis is natuurlijk een beetje hetzelfde. Ja. We hebben het, uh, gewoon akkoorden van een, een liedje, bij wijze van spreken, en we improviseerden overheen, toch? Ja. Nou, ja, maar wat las ik nou, je, je, had, je hebt wel zoiets van, uh, je hebt zo je kritiek op bestaande manieren waarop geïmproviseerd wordt, of het is nauwelijks nog improviseren. Um, ja, heb ik dat zo stellig, ja, ik, ik roep af en toe van die stellige oh, okay, dingen. Nee, goed. Nee, wat ik... Wat ik, uh, de moeite die ik soms heb met geïmproviseerde muziek... of met jazzmuziek, is dat het... Uh, pretendeert heel creatief te zijn. Ja. En ik vind dat dat niet zo is, omdat het... Um, net als bij klassieke muziek heb je een bepaalde taal... alleen met jazzmuziek wordt die niet precies opgeschreven. Dus je verzint iedere dag nieuwe lijnen. Maar de meeste mensen doen dat binnen een context... van bijvoorbeeld de jaren 60 stijl. En dan moet je dat precies zo gaan doen. Zo leer je dat ook op het conservatorium. Daar heb ik wel moeite mee, want dat ja. vind ik niet creatief. En dat, uh, dat, dat is dan dus niks mis met de muziek. Maar... Het, het proces, ik, ik denk niet dat creatieve mensen zoals John Coltrane of Miles Davis nog hadden gespeeld zoals ze toen speelden, als ze nu nog hadden geleefd. En in die zin vind ik uh, veel jazz echt uh, alleen focussen op de jazz-traditie en niet op de ja. ontwikkeling ervan. Ja, want ik bedoel, jij bent ook dj geweest, of misschien nog wel eens? Nou, niet meer. Maar, uh, niet meer. maar ik bedoel, er is hip-hop, er is uh, rap. Hoe beïnvloedt dat uh, jouw muziek? Um, misschien niet heel direct. Op bepaalde dingen um, is het wel een, een basis voor, voor een compositie. Maar dat, dat, zal, uh, dat zal niet heel direct aan de oppervlakte komen. Maar ik denk dat de muziek die je zelf het meest uh, geraakt heeft in, in jaren of die je de, de, ja. ooit het vetst hebt gevonden... dat die muziek niet, niet uit je te halen valt. En, en wat vond jij het vetst toen na, jij vijftien was? Dat, dat was voor mij um, ja, wel echt hiphop. Hip hop en, en, uh, en uh, ja, ook wel reggae en, en salsa ja, ja, ja. ja. Van, die van ma. muziek, ja. ja, precies dat voor mij. Ja. En jij, Lucas, waar, waar luisterde jij naar toen je 15 ja. was? Uh, Pennywise, NoFX, uh, Sick of the oor <laughs> Sepultura, weet je wel. NoFX was, nou, was natuurlijk Facts. ook wel een soort jazz, hè? Nee, serieus, echt. Ja. Maar de eerste jazz was, uh, was niet of Davis, maar dat was echt uh, een Better Report. Nou ja, Return to Forever, dat is echt van die fusion dingen. Ja, ja. Dus een beetje langzaam vanuit die rock toch een beetje in de jazz. Nu, nu laat ik het nooit meer, hoor. Nee, nee, nee, nee. Ja, ik, was van, ook, uh, ik was toevallig, vandaag kwam ik bij iemand op bezoek. En die had, had uh, Novax aan staan. En dat schiet dan meteen zo, wow. Wow, ja. Meteen helemaal terug in zo'n flashback van vroeger, weet je ja, ja. En jouw flashbacks oh. liggen in uh, Bulgarije, ik op het Sofia. Ja. En, en, en je zat al in allerlei bands, hè? Uh, uh, maar je wilde die jazz erbij... Uh bijkrijgen of niet. En dat kan je niet leren in Bulgarije. Of wat? You can. You can learn something like jazz. It's just that uh, the Bulgaria was in a communist country, yeah. you know, half a century. And uh, during that time um uh, they they considered jazz uh, Ja, maar uh, how old are you? You are very young. Ja, yeah, but uh, wanneer, wanneer kwam je naar Nederland? Hoe lang geleden? Uh, wat was het Zeven years I think. Nou toen was het toch niet meer communistisch. zeven jaar geleden. No but to to learn music there was uh, the people who was supposed to teach music they lived in the communism. So they're, you know they they lived most of their life. And uh, so during that period it was forbidden okay, to oké, okay, oké. Okay. oké, Ik begrijp het. Nou goed, in ieder geval je ging naar Nederland je hebt het in, uh, in Groningen gedaan hè? Ja, yeah, American school in Groningen. Ja, yeah. de Prins Claus Academie ofzo? Ja, ja. This is this is this is a American school oh, in, okay. in Holland. That's that's why also my Nederlands niet zo goed. Niet zo goed. Four years I I spoke only English. Yeah, ja, ja, ja, ja. Instead of <laughs> instead of Dutch. En toen ging je naar Amsterdam, naar yes. het consortium in uh, nou ja, in Amsterdam hoef je ook geen Nederlands. Te nee, nee, nee. Maar je verstaat het wel. I understand. Ja, ik merk het. Yeah, very uh, everything. Maar but je ziet je hebt ook je hebt ook nog een andere band hè? En waar zij trouwens ook weer in zitten geloof ik. Jazz anditsa. Oh yeah, you? yeah, yeah, that's that's a band that I I started, but it's not active at oh. the moment. I'm I'm you know, taking my time to write new music and uh it's something that I started um experimenting with traditional uh, music from Bulgaria. Yeah. Put that into jazz. And I wrote some music for it and um uh, you know I'm ik ga het nog steeds it soon and en het op de nemen. Want je hebt voor je eindexamenscriptie uh, op het de, op de consultorium heb je een stuk geschreven over iets wat ik helemaal niet wist dat bestond. Bulgaarse ritmes. Ja. Dat ja. is Bela Bertok die dat ooit zo genoemd heeft, uh, hè? de componist en de Ja, hij deed dat. Mijn thing was meer the traditional traditionele muziek. Ja. Hey, kan je je laten horen wat het verschil is, kan jij het. A traditional rhythm, you mean? En, en, een Bulgaars ritme. Ja, yeah. oké. Okay. How traditional? Very traditional? Very traditional. Very. Very. Yeah. As traditional as possible. <laughs> okay. Nee, want dat schijnt weer iets anders te zijn. <laughs> het is, uh, wacht, ik heb hier van. Want wat, wat, is de, wat is de kern van het verschil? Uh, uh, uh, I'm gonna play as, uh, what we call And that's... Uh, it's, Wrote in, uh, written in 7-8 in, in Western music. Okay. <laughs> seven beats to a bar. But you, it's a danceable rhythm. Oh. Yeah. And I'm going to try to imitate the traditional drum of Bulgaria, which yeah. is a big drum played with two sticks yeah. on two sides. A yeah. uh, big stick and a small stick. And it's going to sound something like that. Om te doen, uh, uh, uh. Lucas, is dat is dat heel moeilijk kunnen Nederlanders dat? Nee. <laughs> not, uh, it's not easy for them, uh, because the uh, the whole the whole trick about it is that uh, in the West people think of a seven as a one two three four five six seven one ja. two three four ja, ja, ja, five yeah. six seven and it's not. In Bulgarije is meer like 1, 2, 3, 1, 2, 3... 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3... Dus je krijgt drie beads, van die de laatste een beetje langer is. A bit longer. Oh, oké, okay, oké. Okay. Dat yeah. komt van de dans. Als mensen dansen op hun laatste beat... ze lopen op hun feet om voor de volgende jump. En daar is de beat wordt gegeven. Oh, oké, okay, oké. Okay. <laughs> nou goed, nou weer iets bijgeleerd, toch? Hartstikke goed. Um, jullie, jullie hadden zoiets van... Uh, wij willen eigenlijk wel uh, een, uh, een lang stuk gaan spelen. Dus dat gaan jullie dadelijk uh, doen. En dan mogen jullie helemaal tot het einde spelen. Um, Even noemen, wat, zijn er nog optredens in het verschiet? Of uh, ja. hoe ziet de directe toekomst eruit voor jullie? Uh, Oerol. Oerol? Bimhuis, 1 september. Uh, Is kan... er een belangrijke optreden voor jullie? Bimhuis? Ja. ja. Het wordt een, du een dubbel concert met Jansen, Toch, Tony? Als ik het goed heb, ja. En, uh, ja. en Schlerum. En... Ja. Dat dus twee trio's. Wordt heel gaaf. Maar dat is 1 september. Nee. Dat is. Uh, ik bedoel, er stikt nog niet van de optredens. Ofwel? Uh, ja, nee, stiek nog... stikt niet van de optredens. Dus boekers, als jullie nog wakker zijn. <laughs> ja. Nee, de, maar het leuke is wel dat de plekken waar we spelen. die zijn uh, erg uh, goed. En dat, bijzonder, uh, ja. ja, dus, uh, ja. De, de, zoals hier. En, uh, en het bestaat uh, op de Jazzdag, ja. 24 juni. Ja. In Niel Rotterdam. Ja. Daar zijn we voor een showcase uitgenodigd. Uh, we hebben we nog wel een aantal andere dingen staan, toch? Ja, we hebben wat, uh, ja, vooral wat, wat verre theaterdingen voor het volgend jaar. Maar dat... Uh, ja. dat, uh, de dat in Duitsland is. Ja, oh, ja er komt een toertje in Duitsland in eind oktober. Ja. En hopelijk in uh, Curaçao ook uh, begin oktober. oh dat is natuurlijk helemaal te gek. Ja, dus ja. Uh, we zijn uh, we richten ons meer op het buitenland. Oké, okay. nou. nou goed. Uh, ik zit te denken van... Uh, um, misschien moeten we hier nog allemaal gaan spelen. Oké, okay. huh? we zijn er nu toch. We zijn er nu toch. Dan heb je nog 15 minuten. 16. <laughs> 16, nee, nee. Ja. 15 en... Ja, oh, ja, ja, vertel, ja, ja, vertel even wat het is. Het is een, een deel van uh, het beroemde stuk uh, Catorpoule van de ton van uh, Oliver Messiaan. En um, we hebben dat uh, gearrangeerd eigenlijk. Ja, hoe kom je erop om, de, om dat klassieke stuk uh, te um, als basis te gebruiken? Nou, ik, ik, ben, uh, ik speel nog steeds veel uh, klassiek en uh, liefst modern klassiek. En dit stuk fascineert me al heel lang. Uh, eigenlijk alle delen, maar we hebben voor dit deel gekozen. En, uh. Dit is het stuk wat hij geschreven heeft terwijl hij uh, krijgsgevangen was. Ja, klopt. Ja. Ja, tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ja. En, dan moest hij, en dit heeft hij gespeeld samen. Hij heeft ook geschreven ja. op uh, de instrumenten die daarbij ja, aanwezig waren. Ja, volgens maar. mij voor de muzikanten die er waren. Dus het is een best merkwaardige bezetting. En dat, uh, nou, dat, dat hebben we nu weer veranderd, getrokken? veranderd tot <laughs> ja, traditionele jazzbezetting. Oké. Okay. <laughs> Goed, Messiaan jazz.